Els, ik weet het, het is een mooie plaat, het is een prachtige plaat en het is de Els plaat de hele week deze week. Ook dus deze donderdag op 9 september 2015 van het Jaar des Allers. Luisteraars, goedenavond, daar is die eerder. Nee hey Els, ik ben niet vrolijk opeens geworden, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik ben niet zo vrolijk. Nou ja, goed, daar gaan jullie niks van merken natuurlijk, zeker niet qua muziek. Maar uh, een daagje lang uh, allemaal nieuwe computers installeren op kantoor met de bijbehorende software die allemaal overgezet moet worden. En dan werken dingetjes opeens niet meer. <lacht> nee. En dan zegt uh, PC, nee hoor, hij doet het wel. Ik zeg, nee, hij doet het niet, want hij print niks uit. Nou ja, goed, dan moet je weer even wat dingetjes aanpassen en veranderen. En dan werkt het allemaal weer, we kunnen zelfs alweer... Aangiftes inzenden via de beveiligde verbinding met de Belastingdienst. Ja, want zo gaat dat tegenwoordig. Hè? Nou ja, laten we daar maar over ophouden. We gaan het eens even over de muziek hebben voor deze donderdag. Wat gaan we allemaal draaien? Nou, Patsy Gallen komt voorbij, June Pardo, David Bowie, Gilbert de Sullivan, de Wistars, Kenny Rogers, Aphrodite Child, de Rubettes en Godly Cream, Melanie en Edwin Hawkins en Frans Kaal. Dus het is weer een bonte verzameling vandaag op deze donderdag. Nog één dagje werken morgen en dan hebben we gelukkig weer weekend. door met de muziek hier uit 1976, afkomstig van Donna Summer en Could It Be Magic. MUZIEK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 Mes chansons Poupées de cire Poupées de sang Suis-je meilleure Suis-je pire Qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon Poupées de cire Poupées de sang Mes disques sont un miroir Dans lequel chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en une éclat de voix Dans sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elle se laisse séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire. Que chacun peut me voir Je suis partout à la fois Posé en mille éclats de voix Seule parfois je soupire Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître quoi, des garçons Je suis une poupée de sirop Une poupée de son Toe le soleil de mes cheveux blancs Poupée de cirée, Poupée de son Mais d'un jour je vivre à mes chansons Poupée de cirée, Poupée de son Poupée de cirée, Poupée de son, you're the France girl. En dat kwam uit de jaren 60, 1965 om precies te zijn Zo, wat nieuwsberichtjes van vandaag de CEO-actie van de politiebonden met als doel het innen van kleinere verkeersboetes onmogelijk te maken, is van de baan. De bonden wilden instellingen aanpassen in de software die gebruikt wordt om boetes te verwerken, maar de risico's zijn volgens de politie niet goed te overzien. Gerrit van de Kamp, woordvoerder van de politievakbond ACP, legt uit dat dit niet de bedoeling is van de actie en dat deze daarom wordt afgeblazen. Andere acties zoals coulancebeleid ten opzichte van overtredingen blijven gewoon doorgaan. NPO Radio 2 en de Wereld Draait Door hebben geen geld gekregen voor de promotie van het Koningslied. Eerder berichtte de NOS dat Radio 2 en de Wereld Draait Door een financiële vergoeding zouden hebben gekregen. Uit NPO-stukken NPO die RTL Nieuws hier op de website en Twitter hadden gepubliceerd, bleek dat de programma's niet betaald hebben gekregen voor de aandacht die zij aan het lied hebben besteed. De NOS berichtte donderdag over de financiële vergoeding voor Radio 2 en de wereld draait door om het koningslied te promoten en zij zich, en zij zich te baseren op een overeenkomst tussen de NPO en de Stichting Nationale Comité Inhuldiging. Was natuurlijk allemaal een aanleiding dat dat zo ontzettend veel gekost heeft, dat koningslied. Tom Dumoulin maakt een grote kans om de ronde van Spanje te winnen. Met nog vier etappes te gaan draagt de renner van de Giant Al ploeg de rode Leiderstrui. Hoe zien de resterende ritten eruit? Nou, de spanning die wordt de komende dagen tot het maximale hoogte opgevoerd, aangezien Fabio Arou slechts op 3 seconden van Dumelin volgt. Nummer 3, Rodriguez, die op 1 minuut 15 staat, heeft de strijd ook nog niet opgegeven. En we krijgen nog wat bergetapjes, maar gelukkig iedere keer met uh, aankomst uh, bergaf. Dus daar kan Diemelin eventueel bij wat achterstand weer wat goed maken. Een stukje krant was dat, en we gaan even hierdoor met de muziek. Met, uh, oh ja, mooi uit 1970. Yeah. Deze donderdagse afwasshow gingen we terug naar 1970 met Melanie en zijn, of haar, moet ik beter zeggen, Edwin Hawkins Singers. Het nummertje heet allemaal Laydown. Nee, dikke baan, je krijgt nog geen cadeautjes, want je bent morgen pas jarig. Hier gaan we gewoon nog even door met de muziek. Hij staat een beetje te zeuren hier en hij wil nu al een beetje zijn cadeautje hebben voor zijn verjaardag. Maar dat kan morgen mas, pas en ik moet het nog kopen ook Dus ja, oh wacht. Foutje, foutje, foutje. Godwin Green zien je later in 1980. En an een Englishman in New York.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 Zomersplaatje uit 1900 en 76 van de Rubettes met You're Reasonway. Reason Why. Ik hoop dat je een beetje een aangename dag hebt gehad en als je vrij was, uh, zeer zeker wel denk ik, want het is vandaag gewoon echt heerlijk najaarsweer geweest, zeg maar rustig zomerweer hoor. Het was echt geweldig, morgen komt er nog zo'n dag en zaterdag wordt geloof ik al een beetje minder en zondag dan breekt geloof ik een beetje de herfst los hier in Nederland. We gaan in 1971 naar het Eftelduit Zeil met Venus Roussos en een, een schitterend nummer. Je hoort het niet zoveel meer, maar die draaiden ze gewoon in dagma show. Set a funny night. Ik heb nou wel genoeg lala's gehoord hoor. Ik heb even zitten kijken op uh, de teller. En uh, volgens mij waren het anderhalve minuut een zeer intelligente tekst. onder de noemer La la la la la la. Weet je wel? De weet je wel nog aflevering van uh, 10 september. Wat er een beetje in het verleden gebeurde op dezezelfde dag. Het is vandaag de 253ste dag van het jaar en er komen er nog 112 in 2015. In 2001 KPN topman Paul Smit stapt op. De schuldbelast bij KPN is 24 miljard euro. Hij wordt opgevolgd door Ad Scheepbouwer. En in 1923 vond de opening van de Waaslandtunnel plaats. En dat is de oudste voertuigentunnel onder de schelde in Antwerpen. En het geheel werd bijgewoond door koning Albert I en koningin Elisabeth. In 1939 verklaarde vandaag Canada de oorlog aan Duitsland. Dat was denk ik omdat Canada een vriendschapsverdrag had met Polen. En in diezelfde oorlog bezetten Duitse troepen in 1943 Rome. 1967, de bevolking van Gibraltar stemt tegen eenwording met Spanje. Volgens mij was G Gibraltar ook van Engeland dacht ik hoor, als ik het mag zeggen. We gaan even naar de sport. Weer een kwalificatie. Uh, duel in, in 1980 het Nederlands voetbalelftal begint de kwalificatiereeks voor het WK voetbal in 1982 met een 2-1 nederlaag in en tegen Ierland. Oranje telt vier debutanten in Dublin: Ronald Spelbos, Twan van Mierlo, Jan van Dijnsen en Doelman Joop Hiele van Feyenoord. Ken je die nog? Oh, we moet ik weer een ander blaadje pakken, want dit blaadje stond verder niet veel interessants op. In 1846 Elias Houwe krijgt een patent voor de naaimachine. Zo oud is dat, dat zo'n ding al. En volgens mij, mijn moeder had er een, die kwam volgens mij ook uit 1846. Als ik dat ding zo nog voor de geest kan halen. En in 1913 de eerste autoweg van kust tot kust geopend in de Verenigde Staten. Ja, daar liepen ze altijd wel een beetje wat meer voor als. Uh... Hier in West-Europa. We gaan naar de geborenen toe, oftewel de mensen die jarig zijn vandaag. Wel, uh, afge... ja, of ze nog leven of niet. Hè? Anders kan ik ze niet feliciteren, natuurlijk. Ik mag wel feliciteren, Paul van Vliet. Hij is natuurlijk een Nederlands cabaretier. Hij is uit 1935, dus hij wordt 80 jaar vandaag. En still going strong, zoals dat heet. Cynthia Powell werd vandaag geboren in 1939. Zij was de eerste vrouw van popmuzikant John Lennon en zij overleed in 2015. 1956 werd uh, Loes van der Heuvel geboren. Zij is een Vlaams actrice. Volgens mij bekend van uh, hoe heet die serie nou? Uh, de vrouwengevangenis of zo. Ja. Koos Stompé, de Nederlandse darter natuurlijk is vandaag jarig, hij komt uit 1962 en ook jarig vandaag, hij wordt 50, Marco Pastoos, Nederlands politicus. Dien Gouré is ook vandaag jarig uit 1970, hij is natuurlijk een Nederlands voetballer geweest denk ik, ik staat er niet bij, maar dat denk ik wel gezien zijn leeftijd. Dan gaan we eens even kijken naar mensen die gewoon uh, het tijdelijke voor het eeuwige gingen verruilen. Dat was in 918, wie kent hem niet? Boudewijn II de Kale. Ja, hij werd 55 jaar, hij was graaf van Vlaanderen. En Jan Zonder Vrees, hij werd 48 jaar, overleed in 1419, hij was hertog van Burgundie. En in 1948 overleed koning Ferdinand van Bulgarije, hij werd 87 jaar oud. En in 1983 John Bauer Minog. hij was een Amerikaanse man die ooit als zwaarste man werd vastgesteld. Dat was het dan weer zo'n beetje. Er zijn niet zoveel mensen overleden vandaag. Tenminste, niet die belangrijk zijn eigenlijk voor de avondshow. We gaan eens even naar de weer-extreme toe. In 1986 was de laagste minimumtemperatuur 1,6 graden. En in 1959 hadden we de hoogste maximumtemperatuur voor vandaag. Het werd toen 28,4 graden. In 1933 scheen de zon het langst vandaag 11,1 uur. En de langste regen die viel vandaag in 2003. Het was maar liefst 9,6 uur. Dat was, weet je nog wel weer, voor vandaag. We gaan eens even kijken wat er in de spelen ligt. Oh ja, dat, oh, dit, dit, dit is gewoon een klassieketje, hoor. Uit 1969, Kenny Rogers en Ruby. Don't take your off painted to up your lips and and curled your tinted hair.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 Take your love to town. For God's sakes, turn around. It is Wow, wow. in the Dishes Show.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 Diana Rossi met haar haar in een bosje. En uh, ze was toen uh, lid van de Wistars. En het was allemaal een brandnieuw day. Hoor je natuurlijk eigenlijk morgens een beetje te draaien deze plaat. Want het is geen brandnieuwe dag meer, natuurlijk. Want de dag gaat alweer vallen. Nou ja, de avond gaat vallen. Ik hoop niet dat hij het wel herrie maakt in ieder geval. Voorlopig is dat nog niet zover, want als ik nu naar buiten kijk, schijnt de zon nog volop. Zeg, we gaan het eens even wat rustiger gaan aandoen. We gaan naar 1972, naar Gilbert O'Sullivan. Wie kent hem nog? Hier in de Avershow gaat hij het over het huwelijk hebben met It's quarter.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 Was show meer muziek. I'll build my room where I will live. En 77 voor dit muziekstuk. En dat kan je zo echt wel noemen: van David Bowie, die ging gewoon met zijn tijd mee. Hè. Hij uh, speelde natuurlijk in de jaren 60 al een grote rol in de popmuziek. En in de jaren 70 past hij zich moeiteloos aan aan wat meer disco-geweld. Nou ja, disco-geweld ook overleden, maar. Zo, nog even wat dingetjes uit het nieuws voor uh, de avondshow voor deze donderdag 10 september van het jaar 2015. Het Hongaarse ministerie van Binnenlandse Zaken overweegt een noodwet te maken, de massale migratie. Die zou onder meer het illegaal overschrijden van de grens straffer maken en het ook mogelijk maken asielzoekers heel snel aan de grens te beoordelen en dan uit te zetten of toe te laten. Dat zei naast de medewerker van premier Victor Orban Donderdag. niet Hart heeft zich aangesloten bij het bestuur van de stichting Zeehondenopvang, Delta. ze wil de organisatie helpen om een nieuwe zeehondencres te starten in Termunten in de provincie Groningen. Het hart wil graag hulpbehoevende zeehonden naar een veilige plek kunnen brengen. Dat zou kunnen bij Pieter Buren, maar daar is ze vorig jaar met ruzie weggegaan. De cres heeft een vergunning die het mogelijk maakt om zeehonden te mogen opvangen. Daar wil het hart echt geen zeehonden naartoe brengen omdat ze het niet eens is met de nieuwe werkwijze van de crash. Daarom wil ze het Stichting Zeehondenopvang S. Ames Delta helpen aan een vergunning voor een nieuwe Zeehondencrash in Termenten. Een Amerikaanse reddingshond is erg verwend op haar 16e verjaardag als dank voor haar bewezen diensten naar 9-11. De hond Bretagne en haar baasje Denise werden onder andere getrakteerd op een rit in een limousine en een eigen hotelkamer inclusief roomservice. Ooit was er een afbeelding van Bretagne te zien op Times Square. De Nieuze legt uit dat de hond niet alleen mensen heeft gered op 11 september 2001, maar ook dat haar aanwezigheid een verzachtende werking had op mensen die aanwezig waren op de plek nadat twee vliegtuigen zich in de torens hadden geboord. De uitvaart van schrijver Joost Zwageman vindt woensdag in besloten kring plaats. Die dag volgt ook een publieke herdenking. Over de details zoals de plaats van de uitvaart en de herdenking kon uitgeverij De Arbeiderspers... Donderdagmiddag nog niets zeggen. Vrijdag komt de uitgeverij met meer informatie. Zwageman beroofde zichzelf dinsdag van het leven. Hij werd 51 jaar. Het politiebureau in Hoensbroek, gemeente Heerlen, is donderdagmiddag ontruimd nadat iemand twee handgranaten had binnengebracht. De man zei ze gevonden te hebben en, meerdere... en meende er goed aan te doen de handgranaten naar de politie te brengen. De politie heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Die neemt rond 4 uur vanmiddag de granaten mee ter vernietiging. Dat was de krant alweer, hè. En we hebben hier wel wat bijzondere muziek in de plaatens spelen liggen. Het komt uit 1981 van Juan Pardo. En het is Nomiables, Nomiables. Alle machtig prachtig. Goedenavond, je luistert naar de de donderdagse aflevering.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 No me hables, no me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Voy pues a saber qué tiene de malo Querer como estoy queriéndote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 Que me intentes mentir no me hables no me hables <laughs> no me hables así no me mientas que me duele que me intentes mentir no me hables no me hables no me hables ¿Qué se llama The Official Festival?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 2LA, de unreleased single version staat er ook nog eens een keer bij, we hoorden Patsy Gallant uit 1977 en ik weet het nog, heel goed, in 1977 was dit op maandag Avro's radio en tv tip en uh, dus dan hoorde je hem hele maandag op Hilversum 3 elk uur op het hele uur, net zoals wij hier de Elsplaat eigenlijk doen. Uh, we hebben nog maar een paar minuutjes in de dus uh, we gaan even lekker door met de muziek en... We gaan het eens even wat rustiger aan doen met split ends. We gaan naar 1984 toe. Message to my girl. Goedenavond. Je luistert naar de donderdagse Show.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 Dat was de voorlaatste alweer van de donderdagse afwasshow, ik heb nog even een weerberichtje voor je. Komende nacht, komende nacht is het vrijwel onbewolkt en koelt het af naar een graad of negen bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen overdag zijn er opnieuw flinke perioden met zon en in de loop van de dag ontstaan er wat stapelwolken en met name in het noordoosten van het land is er kans op een regenbuitje. Zelfs onweer is daarbij niet uitgesloten. De middagtemperatuur ligt opnieuw rond de 19 graden. En de oostenwind is meest matig. Dus gewoon een schitterende najaarsdag. Zeg van deze kant, zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Het zit er allemaal alweer een beetje op. Ik zit hier even gelijk te kijken. volgens. Oh nee, ik zit toch goed met de spelen. Ja, je moet alles in de gaten houden hier natuurlijk. En ook nog een beetje praten. Dus dan raken we wel eens in de war. Maar het gaat tot nu toe hele week al redelijk goed, moet ik zeggen. Morgen zijn we er weer. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bye, bye, joy joy, En tot morgen. En de laatste wordt er eentje van Het Wind Fire. De Fantasy uit 1978. Tot morgen. Dag. shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poete afwasshow. Show.